8 uur. Het NOS-journaal. Martijn Nijhuis. Minister Schippers wil geweld tegen rookcontroleurs streng aanpakken. Provincies verzetten zich tegen een fusie. En de Occupy-beweging breidt zich uit. Minister Schippers van Volksgezondheid wil harde maatregelen tegen cafés... waar controleurs van het rookverbod worden bedreigd of mishandeld... Ze zei tegen de NOS dat ze laat onderzoeken of zulke cafés tijdelijk gesloten kunnen worden. Schippers maakt zich grote zorgen over de agressie tegen controleurs, die is de laatste tijd flink toegenomen. De controleurs gaan daarom alleen nog met bewakers op pad. Schippers zei verder dat het rookverbod in de horeca massaal wordt genegeerd. In de helft van de cafés waar niet mag worden gerookt gebeurt dat toch. Ze vindt dat zorgelijk.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 bvv leider Wilders wil dat de emigratie met de helft omlaag gaat. Maar Leers wijst erop dat er in het regeringgedoogde akkoord geen streefcijfers zijn afgesproken. In Tripoli is het weer rustig na het vuurgevecht van gisteren tussen aanhangers van kolonel Gaddafi en troepen van de Nationale Overgangsraad. Het was de eerste grote schietpartij in Tripoli tussen voor- en tegenstanders van Gaddafi in twee maanden. Tientallen aanhangers van Gaddafi gingen de straat op met de groene vlag van het oude regime. Bij de schietpartij zouden negen gewonden zijn gevallen. In heel de wereld gaan vandaag mensen van de Occupy-beweging de straat om... om te protesteren tegen bankiers, grote investeerders en politici. Die laten zich leiden door hebzucht en eigenbelang, vinden de demonstranten. Ze vinden dat de bezuinigingen die nu nodig zijn... door financiële instellingen moeten worden betaald en niet door de burgers. Bij demonstraties in onder meer Londen, Frankfurt en Athene... worden duizenden mensen verwacht. Ook in Amsterdam en Den Haag gaan mensen de straat op. De bijeenkomsten beginnen daar om 12 uur vanmiddag. In Milaan liep gisteren een vergelijkbaar protest uit de hand. Een groep protesterende studenten drong door tot in de hal van de bank Goldman Sachs... en spoot daar protestleuzen op de muren. De Occupy-beweging begon vorige maand in New York... met de bezetting van een park bij Wall Street. Nederland geeft 4 miljoen euro noodhulp... aan de slachtoffers van overstromingen in Pakistan... Circa 1,8 miljoen Pakistanen zijn dakloos. 3 miljoen mensen zijn afhankelijk van voedselhulp. Eerder dit jaar maakte staatssecretaris Knapen bekend dat het potje voor noodhulp was leeg geraakt, vooral door de hongersnood in Afrika. Nu heeft hij toch nog 4 miljoen euro kunnen vinden. Op Cuba is Laura Poyan overleden, een van de oprichters van de mensenrechtengroep Damas de Blanco. Gekleed in het wit demonstreerden ze vanaf 2003 elke zondag voor de vrijlating van hun echtgenoten, die door het bewind van Castro waren opgepakt. In 2005 kregen de Damas de Blanco de Sakharovprijs prijs voor de vrijheid van denken van het Europese parlement. Laura Poyan is 63 jaar geworden. Eind deze maand komen in Amsterdam 250 elektrische smarts te staan... voor algemeen gebruik. Het systeem heet Car2Go en is een initiatief van Daimler-Benz... die erover naar eigen zeggen afspraken heeft gemaakt met de gemeente. Gebruikers moeten een pasje hebben en betalen per minuut... De elektrische autootjes mogen overal in de stad gratis parkeren. De Nederlandse honkballers moeten het in de WK-finale tegen Cuba opnemen. De Cubanen plaatsen zich voor de finale dankzij een 8-2-overwinning op Canada. Nederland won vannacht zijn laatste groepswedstrijd tegen Venezuela met 12-2. Gisterochtend zorgde Oranje voor een sensatie door als eerste Europese ploeg sinds 1938 de WK-finale te halen. Het gebeurde door in de groepsfase met 4-1 van Cuba te winnen.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 Hele goeiemorgen, het is zaterdag 15 oktober... en het is het uur van de waarheid voor Jurie van Gelder. Hij komt na 9 uur in actie op het WK-turnen. We zijn erbij op deze zender. Wat wil de Occupy-beweging eigenlijk, hoort u zo dadelijk. En blijf met je poten van de rookcontroleur af. Dat is de noodkreet van de minister. We waren met haar op stap tijdens een controle. Maar eerst de commissarissen van de Koningin. De commissarissen van de Koningin van Utrecht, Noord-Holland en Flevoland... sturen minister Donner terug naar de tekentafel. Ze noemen zijn visiestuk over een rondstedelijke superprovincie Broddelwerk. In het stuk gaat Donner voor het eerst uitgebreid in... op de door hem gewenste samenvoeging van de drie provincies. Begin deze week stuurde hij het naar de Tweede Kamer. Leen Verbeek is commissaris van de Koningin in de provincie Flevoland. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, U gooit die plannen van de minister meteen in de prullenbak. Wat is er mis mee? We praten al meer dan een jaar over dit onderwerp met de minister. En we hebben gezien dat er nogal wat notities langsgekomen zijn. Het stuk wat nu voor ligt is een, een plak- en knipwerknotitie van de diverse varianten die zo al de revue zijn gepasseerd. Maar daardoor is het een heel inconsistent verhaal geworden. Wat als is inconsistent kant, bijvoorbeeld? Nou, bijvoorbeeld, er staat uitgebreid in hoe belangrijk draagvlak is als je gemeentes reorganiseert en samenvoegt en volgens. Worden tegenovergestelde bij provincies beweert dat gaat natuurlijk niet lukken. Wij kunnen niet zonder draagvlak een dergelijk proces ingaan. Als je aangeeft dat je een aantal kwesties wil onderzoeken, hoe je dat dan vervolgens moet doen, maar vervolgens ook al de uitkomst aangeeft. Ja, dan doe je het tegendeel van draagvlakken creëren. Dus wij zijn zeer ontevreden met deze notitie en kunnen daar ook niet mee uit de voeten. daar nee. komt bij dat we vinden dat de minister zelf uh, moet acteren... en het niet over de schutting moet gooien naar de commissarissen of de provincies. Ja, want hij wil dan... eigenlijk dat u nu wat gaat doen, hè? Ja, ja en dat, en dat, dat gaat zal u niet doen? Dat zal zo niet werken, nee. Maar gaat u het wel doen of gaat u het niet doen? Nee, wij gaan dat niet op die manier doen. Kijk, wat wij, gaan, wat wij wel gaan doen, maar dat deden we al... Uh, is uh, regelmatig met elkaar het overleg zoeken van waar kunnen we samenwerken. Uh, en dat gaat ook goed. Uh, dus het verwijt wat er impliciet in zit, dat dingen niet goed gaan... Uh, dat uh, verwerp ik ook. Ja, maar aan de andere kant, u uh, stond van het begin af aan volgens mij niet de volksdansen... bij het idee dat het zou uh, worden samengevoegd. Is dat ook niet een soort obstructie of mag ik dat niet zo zeggen? Nou, Dat zijn uw woorden. Ik nee, ik, ik vraag ook of ik het mag het zeggen. Ik, uh, kijk, wij dragen de verantwoordelijkheid uh, om, om fatsoenlijk uh, onze provincie te besturen... En dan ga je niet in processen stappen die je niet als zodanig ervaart. Zijn de voorwaarden denkbaar waaronder de provincies wel akkoord gaan met een uh, samenwerking dan wel een fusie? Samenwerking is, is al aan de orde. Hè? Dus laten we geen beeld scheppen dat er geen samenwerking is. Nee, ik, fusie. Uh, ik kan me voorstellen, maar dan hebben we een landelijke discussie. Hè, dus niet specifiek in de Noordvleugel. Dat je nadenkt over de inrichting van het middenbestuur. Dan hebben we het over gemeentes, provincies en rijk in éénzelfde uh beweging. Want die drie moeten zich tot elkaar verhouden. Maar je gaat niet ad hoc een paar provincies aanpakken en de rest niks doen. Dan krijgen we hele rare onbalans in het land. Dus eigenlijk moet je met het begin beginnen... en eigenlijk op de tekentafel zeggen, nou, we willen Nederland zo ingerecht hebben... in vier, vijf, zes, zeven provincies en wel hier en hierom. Ja. En daarna moet je pas inderdaad het proces... wat nu met de, ja, die, die samenvoeging van die drie provincies wordt gevoerd. Ja. Nee, dan wordt het logisch. Want stel dat je een Noordvleugelprovincie zou maken en je doet dat met de rest niet, dan krijgen we een hele rare onbalans. Economisch is die noordvleugel heel erg machtig. Uh, en ik stel me zo voor dat een, economisch, uh, een, een gedeputeerde economische zaken... dan al heel snel tegen de minister van Economische Zaken zegt... gaat u maar opzij, ik heb u niet meer nodig. En we krijgen dan echt onbalans in de verhoudingen. Uh, en de vraag is of je dat moet willen. De vraag is ook een beetje van, uh, ja, hoe gaat dit verder? Misschien ook wel, van wie is dan de baas? Kan de minister dit gewoon doorzetten, ook al bent u er niet voor? Nou, ik denk, ja, nee, zo werkt het denk ik niet. De, de Kamer zal hier natuurlijk over moeten oordelen voor alle duidelijkheid. De notitie waar we nu over spreken is niet aan ons gestuurd, maar nee, aan de, de Kamer. aan de Tweede Kamer, ja. De Tweede Kamer, begrijp ik, zal daar in november uh, over spreken. Ik heb uh, stellig de indruk uh, dat ook de Tweede Kamer de notitie verwerpt. En dan zal de minister en het kabinet eigenlijk opnieuw moeten nadenken, hoe gaan we hier nou verder uh, mee... Uh, en dat wachten we dan maar even af. Ja, en misschien is het dan weer een andere minister. Dat, dat zou nog wel eens heel goed dat kunnen. Dat zou ja. zomaar ook kunnen. Ja. Goed, meneer Verbeek, ik dank u wel uh, voor het verhaal. Leen Verbeek ja. was dat, de commissaris van de Koningin in de provincie Flevoland. Het rookverbod in de horeca moet weer streng worden gecontroleerd. Minister Edith Schippers van Volksgezondheid die baalt ervan... dat in bijna de helft van de kroegen waar het niet mag... er toch wordt gerookt. En het geweld tegen de controleurs neemt ook toe. De minister wil harder optreden. De boetes moeten hoger. En cafés die blijven overtreden moeten tijdelijk worden gesloten. Gisteravond ging Schippers op pad met controleurs in Utrecht. En van hun verhalen werd ze niet echt vrolijk. We zien dat het rookverbod slecht wordt nageleefd. Dat baart mij zorgen. Maar wat mij nog meer zorgen baart is... dat onze inspecteurs steeds vaker te maken hebben met agressie en geweld. En dat is ontoelaatbaar. Dus ik wilde ook met deze mensen mee... En van hen zelf horen wat er allemaal gebeurt uh, tijdens zo'n inspectie. Is bekend dan hoeveel van die geweldse incidenten tegen controleurs er zijn? Nou, zij vertellen ons dat het echt uh, ontzettend toeneemt. Uh, en dat vind ik zorgelijk, want deze mensen zijn wel voor ons als samenleving op stap. Om een wet wat democratisch is beslist, om die na te uh, leven. En dan vind ik dat iedereen met zijn handen van die mannen af moet blijven. Wat maken zij mee dan? Dat ze bedreigd worden, dat ze soms klappen krijgen... dat zij te horen krijgen, wij pakken je wel even... Nou, dat soort hele uh, ontoelaatbare dingen. En hoe wilt u daar iets aan doen? Want u bent dan meegelopen vandaag om te kijken hoe dat werk dan in elkaar zit. En dan ga je ook nadenken, ja wat kun je daaraan doen? Nou, wat wij hebben gedaan is de boetes verdubbelen. Uh, om heel helder aan te geven dat het rookverbod uh, moet worden gehandhaafd in de horeca. Uh, als dat onvoldoende is, moeten wij zoeken naar extra maatregelen om toch uh, deze wet te handhaven. En wat voor maatregelen denkt u dan aan? Wat kun je doen om te zorgen dat die agressie vermindert? Nou, die Agressie, dat is sowieso ontoelaatbaar. Dus ik, uh, ik ben er echt naar aan het kijken. Zou je niet iets met een plaatselijke verordening of iets dergends kunnen doen? Dat als er agressie plaats heeft tegenover onze mensen, dat zo'n kroeg bijvoorbeeld tijdelijk dicht kan. En is het nu zo dat die controleurs uh, zelfstandig die controles, dan worden ze al bewaakt? Nou, sinds die agressie zo toeneemt, gaan ze eigenlijk niet meer onbewaakt op stap. En dat geeft meteen een volgend probleem aan. Dan moet er wel capaciteit zijn. Want als dat er niet is, dan kunnen zij zo'n inspectie niet uitvoeren. En nou begrijp ik dat er volgend jaar minder controleurs zullen zijn. Dan is het lastig, lijkt mij, om nog harder te handhaven. Nou kijk, uiteindelijk moet het zo zijn dat de signaalwerking van controleurs zo groot is... dat mensen, uh, dat ondernemers het niet accepteren dat er in hun kroeg gerookt wordt. Uh, dus het is alle hens aan dek. Uh, deze wetten hebben wij uh, democratisch aangenomen. En die zal echt gehandhaafd moeten worden. Er moet er meer geld naartoe uiteindelijk. Nou ja, uiteindelijk wil ik eerst de afschrikkende werking uh, maar eens kijken of we de afschrikkende werking kunnen verhogen. Want zolang er nog gecollecteerd kan worden uh, om geld op te halen om de boete te betalen. Zolang er nog offertes worden uitgeschreven waarin er wordt gezegd als u vanavond wil roken op uw trouwerij dan kost dat 450 euro extra voor de boete. Ja, dan zijn we gewoon niet goed bezig en dan moeten we eerst daar maar eens naar kijken. Dat zei de minister Edith Schippers van Volksgezondheid op inspectie dus gisteravond in Utrecht. En onze verslaggever Jeroen de Jager was erbij en sprak met haar. Een jaar, het minderheidskabinet van Mark Rutte. Een jaar waarin bleek dat het lastig kan zijn om aan meerderheden te komen. Daar waar de PVV het laat afweten is het kabinet aangewezen op de oppositie. Die willen wel helpen, maar de grote vraag is hoe lang nog en tegen welke prijs? En hoe houdt Mark Rutte de relaties goed en zijn mogelijke partners te vriend? Luister naar de bijdrage van Hans Andringa. Om een minderheidskabinet succesvol te laten zijn... is politieke souplesse een vereiste. Keer op keer moet je op zoek naar een nieuwe meerderheid in het parlement. En je moet die wisselende partners tevreden zien te houden. Anders krijg je, net als in de echte liefde, scheve gezichten. Premier Mark Rutte weet dat. En met enige regelmaat kan je hem de oppositie horen prijzen... voor hun steun aan een kabinetsvoorstel. En dat gaat dan bijvoorbeeld zo.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 dat we daar in gezamenlijkheid iedere dag hard voor moeten werken. Een oefening in nederigheid. Dat is ook wel nodig, want de mogelijke minnaars... voelen zich lang niet altijd serieus genomen. In de eerste dagen van het kabinet sprak Mark Rutte historische woorden. Het kabinet zou de oppositie met een uitgestoken hand tegemoet treden. Dat valt in de praktijk een beetje tegen. Blijkt uit de reacties uit het oppositiekamp. Nou, ik ben niet zo tevreden over de uitgestoken hand van het kabinet. Op een gegeven moment gaat het fout als de liefde alleen maar van één kant uh, komt. Oei, uh, nee, ja. Hm. Uh. Het kabinet heeft aangegeven bij mijn uitgestoken hand. Maar ik heb al een paar keer toch geconstateerd dat het niet veel meer dan een uitgestoken pink is. Nou, als jij nou eens een keer met goede voorstellen gaat komen, dan, uh, dan fleurt ik wel maar mee. Maar dan moet je eerst met goede voorstellen komen. Het is toch wel heel erg mager wat we tot nu toe gezien hebben. Maar soms lukt het toch wel met de oppositie. De nieuwe pensioenregeling kwam er bijvoorbeeld door steun van de Partij van de Arbeid. En deze partij werd dan ook beloond met warme woorden. We moeten wel onder ogen zien dat er natuurlijk belangrijke verschillen bestonden. Aan de ene kant tussen het kabinet en de werknemersbonden. En aan de andere kant tussen het kabinet en een aantal politieke fracties in de Tweede Kamer. En daarmee heeft uiteindelijk ook de Partij van de Arbeid ja gezegd... tegen het pensioenakkoord zoals het er ligt... met alle aanpassingen die juist ook door de Partij van de Arbeid zijn bereikt. De Socialistische Partij staat met zijn ideeën... het verst verwijderd van het kabinet. Als je dan ook aan SP-leider Emile Roemer vraagt... bij welk onderwerp hij hoopt op een flirt met het kabinet... waar liggen de politieke kansen... Dan antwoordt hij na enig nadenken. Nou, wanneer hij uh, serieus met voorstellen over veiligheid komt... dan zullen wij zeker eraan meedenken. Ook GroenLinks heeft hoop op mooie momenten met het kabinet. Dat gaat op ontwikkelingssamenwerking. Maar ik zie ook wel uh, mogelijkheden op het uh, groene, duurzame terrein. Want dat zou toch ook het CDA... Uh, in het kader van het rentmeesterschap uh, moeten aanspreken. Maar goed, hoop is er wel. Maar tot dusver valt de oogst voor de oppositie een beetje tegen. En dat leidt toch wel tot vrevel. Uitgerekend de nietige SGP, slechts twee zetels in de Kamer, krijgt het meest gedaan. Staat de teller bij de andere oppositiepartijen op twee of drie succesjes... bij de SGP slaat de wijzer uit na elf toezeggingen door het kabinet. De SGP betaalt wel een prijs voor het zaken doen met het kabinet. En daarom is de ChristenUnie niet jaloers. Want vaak uh, ging het dan wel om een wetsvoorstel waar tonnen wel behoorlijke bezuinigingen werden doorgevoerd. En die moesten dan wel gesteund worden. Dus er zit ook altijd wel een prijskaartje aan vast. Wil het kabinet de rit succesvol uitzitten... dan moet het niet alleen de gedoogpartner PVV te vriend zien te houden... maar ook de oppositie. En als dat lukt, kan er de komende jaren... toch nog iets moois opbloeien in de Tweede Kamer. Waar komt die wereldwijde ontevredenheid toch vandaan? Waarom worden overal pleinen bezet? Daar spreken we zo dadelijk over. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Maar eerst het WK turnen in Tokio. Daar is onze verslaggever Edwin Cornelissen. Edwin, het wordt een spannende dag voor Nederland. De toestels, toestelfinales, wat kunnen we allemaal verwachten? Ja, de blikken zijn vooral gericht en eigenlijk alleen gericht op de ringen. Want daar gaan ja. we vandaag Jurie van Gelder in actie zien. En uh, hij is een podiumkandidaat. Een heel belangrijk moment voor hem. Want uh, een podiumplaats zal prachtig zijn natuurlijk met zijn verleden. Maar uh, het zou tevens betekenen dat hij zich kwalificeert voor de Olympische Spelen. En dat zou natuurlijk een droomscenario zijn voor Jurie van Gelder. Maar makkelijk gaat het niet worden, dat weet ik wel. Het is nu zo dat een podiumplek voldoende is om je te kwalificeren. Want uh, we hebben eerder vanochtend jouw reportage gehoord van een aantal jaar geleden. Toen moest hij goud winnen. Uh, maar nu ja is een podiumplek voldoende. Ja, het is eigenlijk een combinatie. Je moet een podiumplaats halen en je moet ook nog op twee andere toestellen actief zijn. Daar moet je een bepaalde minimumscore halen die niet heel erg hoog ligt. Maar we hebben bijvoorbeeld zojuist op het paardvoltige een Hongaar wereldkampioen zien worden. Nou, dat zou normaal gesproken genoeg zijn voor een Olympisch ticket zou je zeggen. Maar die heeft op een van die andere toestellen gefaald in de kwalificatie. Dat betekent dus dat hij niet naar Londen kan, ondanks dat hij wereldkampioen is. Dus zo kan het ook gaan. Nou ja, Juri van Gelder weet in ieder geval dat hij op die twee andere toestellen gewoon die score heeft behaald die noodzakelijk was. Dus hij moet het nu even afmaken. Opringen, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Je kan wel zeggen dat uh, alles in feite mee zit in Tokio voor Yuri van Gelder. Hij staat in de finale als nummer vier erin gegaan. Hij heeft dan ook nog die uitspraak van de kas gehad. Hè, want aanvankelijk had hij als voormalig dopingzondaar niet eens naar de spelen vermogen. Ja. Nou, die regel die is van tafel, dus dat zit hem ook al mee. Dus hij kan het nu helemaal zelf afmaken. En dat is wel een mooie positie natuurlijk. En heeft hij veel concurrentie? Oftewel, gaat het hem lukken het podium of misschien zelfs wel goud? Nou, uh, goud denk ik wordt een heel moeilijk verhaal. Uh, er is een Chinees, Yibing Chen. Dat was uh, zijn kwelgeest ook al in 2007 in Stuttgart op het uh, WK. Toen hij dus geen wereldkampioen werd, maar zilver pakte en niet naar de Spelen mocht. Uh, die Yibing Chen is weer gewoon van de partij. En uh, dat is wel de torenhoge favoriet voor het goud in uh, deze finale. Uh, dan is er nog een Japanner die goed was. Uh, we hebben nog een Amerikaan, een Braziliaan die heel erg verraste in de kwalificatie. Door uh, de tweede score neer te zetten. Maar in finale, daar begint iedereen weer op nul. En de grote vraag is natuurlijk... Wat ze gaan laten zien in een finale. Vaak zie je dat turners toch een net iets moeilijker oefening nog turnen in de finale. Omdat ze dan alles of niks willen geven. En dat geldt ook voor uh, Jurie van Gelder. Die zit te twijfelen nog wat voor afsprong hij zou doen. Dat is altijd het risico bij Jurie van Gelder. Want zet je een stapje, dan heeft dat weer aftrek tot gevolg. En dan kan dat je een medaille kosten. Maar ja, aan de andere kant, als je voor een makkelijker afsprong gaat... en dat stapje niet maakt, dan kom je misschien weer wat tekort. Dus hij zal risico moeten nemen. Dus ik vermoed dat hij ook wel voor die moeilijke afsprong gaat. En dan is een podiumplaats wel dichtbij. Dus het worden spannende momenten, maar kansen zijn er wel degelijk. We gaan het allemaal live meemaken, maar hoe laat ga je je melden met dat verslag? Dat is de grote vraag ook, want het programma loopt uit in Tokio. Er wordt uitgebreid gehuldigd, de toestellen die al geweest zijn. Dat betekent dat, ik vermoed dat de finale van de ringen zo rond kwart voor negen van start gaat. Jury van Gelder komt erin als vijfde in de actie. Dat zal zo rond de klok van negen uur zijn, misschien iets daarna. En het zal zo rond tien over negen, kwart over negen zijn... dat we echt de balans kunnen opmaken en weten of die al dan niet die podiumplaats en dus Olympische kwalificatie heeft. Goed, we gaan het live meemaken. Het programma loopt uit. heb ik nou nooit last van. Dankjewel. Wel, Edwin... Tot zo. Van Amerika tot Azië, van Afrika tot Europa. In 951 steden in 82 landen bezetten demonstranten vandaag straten en pleinen. Deze Occupy-beweging is ook overgewaaid naar Nederland. In Amsterdam en in Den Haag willen demonstranten hun aversie tegen het monetaire systeem en tegen de hebzucht laten doorklinken. Socioloog Bert Klandermans is hoogleraar aan de Vrije Universiteit en hij onderzoekt demonstraties. Goedemorgen. Goedemorgen. Waar komt nou die, die onvrede vandaan? Is dat te verklaren? Ja, nou, er speelt natuurlijk al heel lang in, over de hele wereld de financieel-economische crisis. Daar wordt heel veel over gediscussieerd. Er wordt ook heel veel uh, discussie over wie is daar nou de oorzaak van, waar komt dit allemaal door. Mensen worden daar onzekerder van. Er zijn, er, ze houden politici, banken verantwoordelijk daarvoor. Dus er ontstaat... In, in de wereld zou je kunnen zeggen een, een groeiend onbehagen met wat, er, uh, met wat er zich afspeelt en hoe daardoor uh, autoriteiten, overheden op, uh, op gereageerd wordt. Ja, het is onbehagen, maar is het ook gewoon onmacht omdat je het uh, probleem gewoon niet in de handen krijgt. Ja, voor een deel zou dat kunnen zijn. Dat geldt voor kijk, een, een doorsnee burger die kijkt naar de naar de politici waar hij uh, voor gekozen heeft en die hij daar heeft neergezet om, om te zorgen dat de wereld goed draait, zijn wereld. En die ziet nu dat dat niet lukt. Politici slagen er niet in om het met elkaar over maatregelen eens te worden. Het tafereel in de Europese Unie is daar een duidelijk voorbeeld van. Dus die burger die is, is ongerust en uh, wordt er niet geruster op als hij zijn politici daarmee uh, bezig ziet. Ja, maar als u het over die burger heeft, um, heeft u het dan, want u, u zei over uh, die ziet zijn belang... maar staat het protest dan misschien ook al een beetje voor het eigen belang van de burger? Ja, ja en nee, dus als je... Over de afgelopen periode kijkt, dan zie je dat overal regeringen bezuinigingsmaatregelen nemen en groepen die daardoor geraakt worden, die protesteren daar dan tegen. Nou ja, die zeggen ook van: uh, is het mijn schuld dat die bankencrisis uitgebroken? Ja, nee, precies. Ja, het, het, is, het is niet mijn schuld en waarom moet ik daarvoor opdraaien? Laat die banken daar zelf maar precies. voor opdraaien. En dus dat, ja, ik denk dat dat een sentiment is wat zeker een, een belangrijke rol speelt in de verontwaardiging over wat er gebeurt en, en dat dat maar doorgaat zo. Maar daar kan je ook Afvragen van, is het iets van deze tijd? Of is het iets wat ook gewoon in alle tijden uh, gebeurt, maar dan met andere onderwerpen? Ja, dat, dat, dat denk ik wel. Er zijn. Uh, er, kijk, er is in een samenleving altijd wel onbehagen over, over, de, gang, over de gang van zaken. Dat, kan, dat kan, kunnen verschillende onderwerpen zijn. Vaak gebeurt daar niks mee. Uh, wat je nu ziet, is dat er ook organisaties, mensen, orga organisatoren zich uh, ermee gaan bemoeien... en gaan proberen dat uh, verzet, die, dat onbehagen, te uh, mobiliseren... En in een, een demonstratie of zoiets als een, een pleinsverwetting. Nou ja, maar wel uh, op een andere manier. Kijk, vroeger had je daar uh, vakbewegingen voor... of je richtte een ja. vereniging op, hè, de tijd van de kruisraketten ja. en dergelijke. Maar nu gaat het via Facebook, het gaat via internet... via de social ja. media's, als we die noemen. Ja, ja en dat, dat heeft iets, iets toegevoegd, met name... Het, het, uh, je kunt via Facebook, via de sociale media... Kun je in, in no time kun je een, een zeer groot aantal mensen bereiken. En ook wel op straat krijgen. Toch heb je... Organisaties nodig, want als al die mensen dan straks op, op het Beursplein of, of het Malieveld staan, dan moet er iets gebeuren. Als er dan helemaal niks gebeurt, dan staan ze daar naar elkaar te kijken. Dus er moet een programma komen. Ja. En daar zijn organisaties dan weer heel belangrijk in. Ja, en uh, de, de, komt dat trouwens ook, zo'n programma? Want ik, uh, ik weet dat er wel een film uh, Jelle Brand hier gaat geloof ik een, ja. uh, een film vertonen. Maar is er verder een programma vandaag? Niet dat ik weet, maar, maar de, de, mijn indruk is dat het voortdurend nog aangevuld wordt en weer nieuwe dingen bedacht wordt. Dus ik neem aan dat er wel, wel iets zal gaan gebeuren. Voorlopig is het gewoon zo'n uh, zo actie via de sociale media. Ja. Het is nog niet omarmd door een uh, bepaalde partij, uh, een politieke partij ja, ja. of een vakbeweging. Ja. Dat, wat je in het verleden wel eens ziet ja. als er iets opkomt, dat het dan omarmd wordt. Ja. Is dat gunstig voor uh, de mensen die uh, gaan demonstreren of juist niet? Nou, dat hangt er van af. Kijk, het kan, het kan een, binnen een klein kringetje blijven. Uh, en dan heb je, uh, is de kans groot dat het in een paar dagen verloopt. Maar als dat, als dat groeit, als blijkt dat er over een paar dagen nog steeds mensen op het Malieveld of het Beursplein zijn... dan kan het heel makkelijk gebeuren dat het, dat het uitgroeit tot iets groters. Want er zijn, denk ik, veel meer mensen rond rust of ongerust over hoe het nu verder moet, dan in eerste aanleg waarschijnlijk op zo'n pleinbezetting afkomt. En dan wordt het natuurlijk ook interessant voor de politiek. Want wat je vaak ziet is, als er een grote demonstratie is, dan tuimelen de politici over elkaar heen... want dan willen ze allemaal het podium op om het woord te voeren. Ja, natuurlijk. Als, kijk, zolang die klein blijft en het een, een ideologisch in een duidelijke, duidelijke hoek zit, dan... dan... Dan is dat niet zo. Maar als het een grote demonstratie wordt, waar veel mensen bij, uh, bij betrokken zijn, ja, dan krijg je, zie je dat politici zich daar, daar ja, gaan proberen dat toe te eigenen en, en zich de woordvoerder van zo'n uh, zo sentiment te maken. Ja, dus dat is ook het moment waarop wij kunnen denken als argeloze toeschouwers van, oh, het wordt nu echt belangrijk. Ja, het wordt in ieder geval een, groot, een grote beweging dan. En die kans is, uh, sluit ik niet uit. Want er is al een, al een tijd lang in Nederland onbehagen over wat er gebeurt. En hoe dat niet alleen onze regering, maar ook internationaal. Dus ik denk, ik denk dat het zou kunnen. Ja, maar dat zijn, het is een, een heleboel onbehagen. Hè? Ik bedoel, uh, Maurice de Hond heeft het altijd over een soort veenbrand... die vanaf uh, ongeveer 2002 aan het woeden is uh, in dit land. Is dit een van die uh, veenbrandjes die kan opwakkeren? Uh, dat zou kunnen. Maar het is natuurlijk niet alleen in, in Nederland... Hè? Dus dat is, denk ik, wat... Dit nee, is internationaal ja, natuurlijk. dit is internationaal. En ik denk wel dat uh, dezelfde reden waarom mensen in, uh, bij Wall Street... en op andere punten in de wereld uh, de straat opgaan vandaag... Die, dat speelt in Nederland natuurlijk ook. En dat daarin voelen mensen in Nederland zich ook gesterkt. Van ja. wij, zijn niet, wij zijn niet de enige, wij zijn niet... Uh, ja, gesterkt, maar het ja. is ook gewoon overgenomen. Ja, ja, ja. Nee, dat is, die pleinbezettingen dat is wel een interessant fenomeen. Dat is eigenlijk al een paar jaar terug in, in een paar Oost-Europese landen begonnen. Is toen naar Egypte gesprongen, is toen naar Spanje gesprongen... en nu naar uh, de Verenigde Staten en weer terug naar Europa. Ja, het dus, is een, een fenomeen van, dat is dan die globalisering, moet je het misschien wel zeggen. Ja, het is dus de, deels globalisering. En je ziet het bij protest wel vaker, hoor, dat uh, er wordt ergens iets nieuws bedacht... Ja. Uh, en dat nemen andere mensen over. Nou, vandaag dus uh, vandaag, in, ja. in Nederland. Meneer Klandermans, uh, ik dank u wel voor het gesprek. Socioloog Bert Klandermans was dat hoogleraar... aan de Vrije Universiteit in uh, Amsterdam. Vandaag dus dat in het nieuws. Maar er is nog veel meer in het nieuws. Bijvoorbeeld die WK-finale. Jury van Gelder kunt u allemaal blijven volgen hier op deze zender. Hier op Radio 1, zo dadelijk dus bij de Tros. De Tros-nieuwsshow. En wat gaan Peter en Mieke nog meer doen? Nou, die praten onder andere met Willem Post en een Iranier. En dan gaat het over die mogelijke aanslag. En die twee zijn het niet...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 Nu? Want u bent ondernemend. Ja, daar zullen we u hebben. Goeiedag met de jonge Laan. Lieve heersbeestje moet. Doneren moet. Giro 1107 moet. Moed.nl moet. Dus verbeter je eigen leefomgeving. Moed.nl Radio 1. Het NOS-journaal. Minister Schippers van Volksgezondheid wil harde maatregelen tegen cafés... waar controleurs van het rookverbod worden bedreigd of mishandeld. Ze zijn tegen de NOS dat ze laten onderzoeken of zulke cafés tijdelijk gesloten kunnen worden. De commissarissen van de Koningin van Noord-Holland, Utrecht en Flevoland... zien niets in het fusieplan van minister Donner. Ze vinden dat hij geen goede argumenten heeft om de provincie samen te voegen. De commissaris van Flevoland noemt de nota van Donner een waardeloos stuk...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 Er worden duizenden mensen verwacht bij demonstraties in onder meer Londen, Frankfurt, Amsterdam en Den Haag. En tot zover de hoofdpunten. Het weerbericht van Weer Online. Het is helder en fris. De temperatuur ligt in het binnenland een paar graden boven het vriespunt. En dicht bij de grond is het nog wat kouder met op een aantal plaatsen lichte voorstaande grond. Vandaag is er veel ruimte voor de zon. Er staat een zwakke tot matige zuidoostenwind en de temperatuur stijgt vanmiddag naar 11 graden in het noordoosten en 14 graden in het zuiden van het land. Vanavond koelt het snel af. De temperatuur daalt komende nacht tot rond en plaatselijk net onder het vriespunt. Op een enkele plek kan een mistbank ontstaan. Morgen wordt opnieuw een zonnige dag met weinig wind en gemiddeld 13 graden. Na het weekend neemt de bewolking toe. Maandag blijft het overal droog, maar op dinsdag valt er weer regen.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 of in uw nieuwe Peugeot Leeuwenkeur-occasion. Kom snel naar de Peugeot-dealer en vraag naar de voorwaarden. Let op. Geld lenen kost geld. Kijk dit weekend onder andere naar Ajax AZ, PSV Utrecht en Feyenoord VVV. Ga naar erivisenlive.nl slash tiendaagse en je hebt het. Dit is Radio 1. Tros Nieuws Show. Presentatie Peter de Wien en Mieke van der Wij. Goedemorgen, hartelijk welkom bij de Nieuws Het is ruim drie minuten over half negen. Wat gaan we doen om negen uur? Gaan we het hebben over die, ja, is het een uit de hand gelopen grap? De ballonactie van Greenpeace... Er is in ieder geval wel iets aan de hand. We gaan het bekijken uh, met de ogen van een communicatieteskundige. Daarna komen Willem Post en Pijman Jafari... over die mogelijke Iraanse aanslag op de Saoedische ambassadeur. 350 miljoen kijkers heeft het programma Top Gear van de BBC. Nou, ik moet u zeggen, ik had het nog nooit gezien, maar gisteren... Bij het begin van het nieuwe seizoen ben ik eens gaan kijken. En ik zal u zometeen vertellen wat ik ervan vond. Maar David Makels die komt ook vertellen hoe dat programma toch zo mateloos populair komt. En het laatste onderwerp dat u er is de pest. Die maakte in de 14e eeuw miljoenen slachtoffers. U weet wel, de zwarte dood. Je zou denken, nou, die bestaat niet meer. Nou, dat DNA is gevonden. Dezelfde pest. De zwarte dood is nog springlevend begonnen is opgelet, om tien uur komen jullie aan de beurt. En daarna gaat Pieter Steins de boeken bespreken. En ons laatste onderwerp is een tentoonstelling over een, de pelgrimstochten... die veel mensen ondernemen naar Santiago de Compostela. Er is een tentoonstelling in Utrecht. Zometeen stalkers en de sociale media, maar eerst misdaad in Brabant. Want justitie wil 37 miljoen euro vorderen van een Eindhovense Drugsbende. De rechter veroordeelde vorig jaar al de hoofdverdachte uit de Lichtstad. En dan gaat het om Theo van Den E. Hij kreeg tien jaar gevangenisstraf voor grootschalige productie van ecstasy. Nu worden hij en drie medeverdachten dus voor miljoenen geplukt te missen. Dat hopen ze daar. En dan was deze week nog meer misdaadnieuws, ook uit Brabant. Want de identiteit van de man die vorige week in Oorschot dood werd aangetroffen... in een kofferbak van een uitgebrande auto, die is bekend geworden. En de politie bevestigde gisteren dat het gaat om een voormalige bodyguard... en handlanger van Willem Holleder. Misdaadsjournalist journalist Gerdof Lijstra van Weekblad Elsevier is bij ons aangeschoven. Hij uh, is uh, nou ja, toch wel redelijk gespecialiseerd in uh, criminaliteit. En in dit geval hopelijk over drugscriminaliteit in het zuiden van Nederland. Um, eerst even die man die in de kofferbak is gevonden. De naam van Willem Holleder valt weer. En dan wordt er onmiddellijk uh, geassocieerd van... Nou, die komt dus helemaal niet vrij, want als dit er dan ook nog mee te maken heeft... wat is er werkelijk aan de hand? Ik denk niet dat de, de moord op Senaltuna, die Turkse handlanger van Holleden... dat hij uit de koker van Holleden komt. Dat hij dit keer er niets mee te maken heeft. Uh, maar dat hij vrijkomt, dat is een illusie, maar dat is een ander verhaal. Hm. Maar vertel even het verhaal van de man van de kofferbak. Want wat wij begrepen was dat de politie meer dan een dag nodig had... om uit de resten überhaupt duidelijk te maken of het om een man of een vrouw ging. Ja, hij was zodanig verbrand. In een gestolen wagen is hij gevonden in de kofferbak. Hij was zodanig verbrand dat dat niet vastgesteld kon worden. En pas door het DNA te vergelijken kwamen ze erachter dat het uh, deze meneer Toena was. En wat was dat voor meneer? Dat was een zware jongen uit Amsterdam, uh, Turkse crimineel... die al heel lang meeliep, een imposant strafblad had... Uh, onder meer voor doodslag, uh, drugsdelicten... Uh, geregeld aangehouden met wapens in zijn auto... waar normale mensen een, uh, een, uh, zo'n airbag hebben... daar had meneer een verborgen kluisje voor zijn wapens en voor veel geld... Werd ook verdacht van witwassen. Is daar ook wel eens voor veroordeeld. Maar dit zegt, waarom zat die man niet achter de tralies? Als, die... als hij ja, zoveel omdat, op zijn kerst had. Uh, als het... Als het uh, kijk, ik, ik ging... Van, hij, hij was medeverdachte van Holleder in die zaak van de afpersing. Hij werd verdacht van de afpersing van uh, John Wijsmuller. Ook een vastgoedjongen uh, uit Amsterdam. Die veel met Enstra zaken deed. Hij was toch ook bij Enstra over de vloer geweest? Ja, zeker. Ja, ja. nee, hij, hij kwam bij al die jongens over de vloer. En... Um, het, het, het dossier leek erop van, nou, dit, dit wordt zeker ook een jarenlange gevangenisstraf. Maar Wijsmuller ontkende, die zei van, ja, we zijn bevriend... en ik ben nooit door hem bedreigd en ik heb hem inderdaad vaak geld gegeven... en ik investeerde in zijn uh, wasseretten. Hij had ook nog een wasserette met zijn vrouw. Een wit wasseretten. Uh, een wit wasserette. uh, niet alleen voor witgoed, maar ook voor zwart geld. Ja. Um, maar ja, als de, uh, het vermeende slachtoffer ontkent, ja. dan moet je wel ander bewijs hebben. Dat was er niet, dus hij ging vrij uit. En dat geeft wel aan hoe stevig de bedreigingen dus waren. Ja, en ik kon me daar ook wel iets bij voorstellen. Ik heb hem geregeld gezien in de bunker, hè. dat is die beveiligde uh, Waar het proces rechtbank. tegen Holleider gevoerd wordt. Precies, de beveiligde rechtbank in de... Osdorp. Osdorp, ja. En um, ja er kwam een man bij wie de t-shirts, uh, hoe groot de ook waren... altijd nou net bij de bovenarmen wat strak straks zaten. Mm. Uh, Jury van Gelder was een kleine jongen bij. <laughs> maar dat is ook dan... echt een kleine jongen. Alleen qua spierballen. Ja, die zijn maar qua, ja. qua spierballen. <laughs> ja. die, die iets, nou, we gaan er zo alles uh, over ja. horen vanuit Tokio. Ja. Zeker. Ja. Ja. Maar goed, wie zit er achter die... Uh... Achter de liquidatie van Tuna. I ja. Ja, dat is natuurlijk heel lastig. Hè? De politie houdt in het begin alle opties open, zoals ze dat altijd zeggen. Um, er zijn aanwijzingen dat Tuna een afspraak had... met uh, andere Turkse criminelen in, uh, in het zuiden. Uh, jongens uit Eindhoven. Uh, dat zou kunnen. Um, ik kan me voorstellen dat Tuna iemand is die uh, bemiddelt als er, uh, hè, voor geld. Het gaat, altijd, het gaat om drie dingen in de georganiseerde misdaad. Geld, geld en geld. Niks anders. Alleen maar geld. Um, dus als er ruzie is tussen twee groeperingen... dan kan ik me voorstellen dat een van die beide groeperingen... toen haar inhuurde om uh, te bemiddelen druk uit te oefenen. Uh, het kan ook zijn dat hij probeerde een partij af te pakken... te rippen, zoals dat in het jargon heet. Hè. Dat kan gaan om geld of drugs. Um, nog een andere optie is dat hij ruzie had met met uit amsterdam dat zijn lijk gedumpt is in het zuiden. Dat lijkt me iets minder voor de hand liggen. Want dan ga je wel een eind rijden met uh, iemand in de kofferbak... met het risico dat je wordt aangehouden. Um, dus ik houd het erop dat hij inderdaad uh, verwikkeld was... in een uh, ruzie met andere criminelen in het zuiden. Maar nog even de vraag van Mieke, want hij is uh, echt uh, zo duidelijk. Als er zoveel aanwijzingen zijn en zoveel uh, verwevenheden... dan zou je toch zeggen dat iemand op een goed moment... gewoon voor echt langere tijd erbij is in gaat. Hij heeft ook wel gezeten, maar... Maar altijd kort. Uh, nou ja, ook wel een paar jaar. Maar voor die, voor die afpersingen was het moeilijk om hem... Uh, voordeel te krijgen. Er waren maar wel voor al die andere dingen, voor die eindeloze lijst. Ja, daar heeft hij ook wel geregeld voor gezeten, maar niet langere tijd. Kijk, dit, dit soort jongens, als ze op een gegeven moment... Um, het voortzeggen krijgen binnen een organisatie... Wat, wat hoger in de hiërarchie, in de pikhoorden zitten... dan gaan ze niet zelf lopen sjouwen met drugs. Uh, ja. Dus... Het, het is lastig bij de georganiseerde misdaad. Dat zijn gesloten werelden. Je moet dan een, een infiltrant hebben of een informant. Iemand die van binnenuit gaat vertellen. Of je moet ze op het daad betrappen. En dat was lastig. Ze zijn heel voorzichtig. Wat is er aan de hand met het zuiden? Want normaal gesproken inderdaad... Nou ja, u zei het al, uh, misschien vermoord in Amsterdam en gedumpt in het zuiden. Maar er zijn meer aanwijzingen, ook dat drugsverhaal nu... Uh, die mensen die daar geript gaan worden mm -hmm. door, uh, door de field en door ja. justitie. W wat is er aan de hand in het zuiden? Nou, je zou kunnen zeggen dat het zuiden Brabant de wietschuur van Nederland is en van Europa. Hè. 80% van de uh, oogsten van de plantages in de leegstaande varkensschuren gaat de grenzen over. En dan hebben we het over zware wieten. Dan hebben we hebben het over zware wiet, meer dan 15% THC, hè, dus daar word je echt wel uh, stoond van. En dat zit in die le lege varkenstallen. Ja, er zijn oh, ja. heel veel boeren uh, over de kop gegaan, oh, maar die ja. hebben wel hun uh, stallen verhuurd. Dus die verdienen die klussen ook bij. En uh, er wordt heel veel uh, verbouwd, uh, er worden veel pillen gedraaid, uh, ecstasief. Van, van oudsher had je natuurlijk de botersmokkelaars in het zuiden, hè, oh. in, in Brabant en Limburg, die... Als er, uh... Maar daar hebben we het over veertig jaar geleden. Ja, maar de, ja. Het zit in de genen, zou je bijna ja. kunnen zeggen. Van woonwagenkampers, van, van uh, autochtone gezinnen... Die, uh, families die van, van vader op zoon het vak leren. En uh, dus de boter- en de jeneversmokkelaars. Dat zijn de opa's, zou je kunnen zeggen, van de huidige ecstasy-smokkelaars. Nou oh, ja. De bende van ons is nog niet zo lang geleden enorm in het nieuws geweest. Dat... Nou ja, dat was ook een... Uh, uh, maar Eindhoven doet niet onder voor Os. In tegendeel, er zijn nogal wat liquidaties geweest de afgelopen jaren. Ook één, dat vond ik wel heel opmerkelijk, op dezelfde manier... Ook in de kofferbak, als, uh, ja. Ook in de kofferbak, Leslie Tunk, november vorig jaar. Uh, dat was een, een hitman, een huurmoordenaar voor Janus van der Wezenbeek. Ook een veroordeelde grote jongen. Uh, dus ja, er zijn daar veel mensen die met, met drugs uh, schathemeltje rijk worden en bijna onaantastbaar zijn. En die koffer, het feit dat die man ook in een kofferbak uh, is, is geëindigd, ge zegt dat nog iets? Of... Nou ja, op zijn minst ga je dan denken: dit is een, een modus operandi, zoals dat dan heet. Ja. Hè? Een werkwijze Wijze. die uh, erop lijkt. Dus dat wordt zeker meegenomen in het onderzoek. Maar is dat de categorie bedoeld als uh, afschrikking? Of van euh, kijk jongens, dit zal wel een behoorlijk gruwelijke dood zijn. Hè? Ja. Of, of, of zou ze al doodgeschoten zijn ja, nee, en dan dat, in die bak ja, gelegd worden? Ja, daar mag je vanuit gaan dat die is doodgeschoten... en vervolgens proberen ze de sporen ah. uit te wissen. Hè, door een auto in de brand te steken uh, kun je... Nou, het is bijna gelukt ja. iemand letterlijk laten verdwijnen. Want die temperaturen zijn zo hoog. Die zijn zo hoog. Uh, nou ja, Het was niet meer te achterhalen wat het was, een man of een vrouw... Ja. Dan nou kan je met DNA nog heel veel, ja. uh, maar op een gegeven moment wordt zelfs dat moeilijk. Uh, dus dit, dit zijn mensen die het goed voorbereiden. Uh, ze stelen de auto's, halen de kentekenplaten eraf. Uh, doen het ook niet uh, in, een, in een buurt met veel ooggetuigen. Dus ja, het is goed voorbereid. En dat geeft aan welk niveau van misdaad je te maken hebt. Maar die Brabantse connectie, is dat iets nieuws? Of is dat eigenlijk uh, dat het echt zwaar is? Want dat blijkt een beetje uit deze verhalen. Uh, is dat al een tijd aan de gang? Het is, het is niet iets nieuws, maar het heeft ook te maken met de aandacht van de Nederlandse recherche. Hè. De, uh, de meeste aandacht ging toch altijd uit naar de holleders van deze wereld, de Randstad criminelen. Uh, terwijl in de provincie, zoals uh, ze zoals dan van de, vanuit de Randstad dat zeggen, net zoveel gebeurt. Misschien wel meer. Daar, daar zitten drugsbaronnen uh, van wie mensen de namen niet kennen, maar die heel hoog Europees meedoen. Dus het, het is ook de aandacht van, uh, van justitie. Die gaat meer uit van, uh, naar de Randstad. En een tweede probleem is... er wordt zoveel geld verdiend, honderden miljoenen... Uh, dat die jongens zich goed kunnen afschermen. Die, uh, die weten echt wel hoe ze kunnen voorkomen dat ze worden afgeluisterd. Uh, dus die nemen hun voorzorgsmaatregelen. Nou, er is een... Uh... Een tijdje geleden ook een incident of incidenten geweest... niet alleen in, in Eindhoven, maar ook in Helmond... waar bijvoorbeeld de burgemeester zich toen dermate bedreigd... dat hij besloot onder te duiken. Hè? Misschien kunt u zich dat ook nog ja. herinneren. En toen is er een taskforce in, in het leven geroepen. Hè? Maar heeft dat dan nog enige zin? Of zeg je nou... Ja, ik ben, ik ben toen ook in Helmond geweest voor een reportage ja. voor Elsevier. En uh, hij, uh, hij moest onderduiken. Dat was het Die advies de burgemeester, van justitie. ja. ja. ja. Uh, het waren wel het... hele, om het maar in het jargon te zeggen, heavy verhalen die daar vandaan kwamen. Ja, Helmond. Ja, nou ja, daar, daar speur. Helmond is een beetje de achtertuin van Eindhoven. Dus dat, dat was wel een. Uh, dat had te maken met wat er allemaal in Eindhoven gebeurde. Uh, maar ook uh, harde, harde drugsmisdaad. En ik vond het verbijsterend. Ik ben bij zijn woning geweest. En, uh, van die burgemeester? Ja, ja. ja. Die werd met allerlei slagbomen en toestanden afgeschermd. En. Uh, ja, uh, toen ik aankwam lopen met mijn tasje... werd ik meteen uh, al aangesproken door twee... of één uh, uh, politieman met een Oezie uh, in de aanslag. Zo. Ja, dat maak je in Nederland niet snel mee. Nee. Dus die bedreigingen waren wel buitengewoon serieus? Die bedreigingen aan mijn adres? Nee, nee, nee, nee. Ik had die oezie snel afgepakt, hoor. Oh, dus oh, dan was, uh, dan is het goed. Ja, en die is nee, ik nieuwke. vond heel goed hoe ze, hoe ze optraden, maar uh, ja, dat is wel heel serieus als je... Even nog, naar het begin van het gesprek, 34 miljoen uh, uh, wil justitie daar bij de heren halen. Gebeurt dat nou ooit in Nederland? Dat het werken van het, je hoort wel meer van nou ja, we gaan ze helemaal strippen. En ze willen echt Plukken. De plukse wetgeving. Maar aan en, het eind van het jaar blijkt het weer geloof ik. Dan hebben ze alles gedaan, hebben ze 12 miljoen in een in jaar bij elkaar geveegd. Ja. Nou. Uh, nou ja, ze komen een eind. Hè, de, bijvoorbeeld de auto's, de boten. Dit zijn niet jongens die in een DAF rijden. Die oh. rijden meestal wel in een uh, mooie uh, sportwagen. Uh, duurdere, op zijn minst. Hey, um, ze hebben huizen, ze hebben uh, nogal wat sieraden. Um, maar het probleem ook daar is uh, vaak weer... De, de, de crimineel die een beetje door heeft geleerd... of zich goed laat adviseren... Ja. weet dat je het niet op je eigen naam moet zetten. Precies. En kom er dan maar eens achter. Ja. Dus... Justitie zet hoog in, hè, verwacht altijd inderdaad uh, tientallen miljoenen. Ja. Eind van het verhaal is dat het wel een stuk minder wordt. Ja. En er wordt ook vaak wel een, uh, een deal gesloten voor een lager bedrag. Maar ja. ik denk dat hier wel wat te halen valt uh, bij die bende van die uh, Theo van der E. En eindelijk echt groot. Want uiteindelijk, tenminste, mij valt dat op, aan het eind van het jaar, als je dan zo'n bedrag wordt, denk je, is daar nou al die poehaar om gemaakt. En dan al die actie, al die plukse wetgeving. En dan een, nou ja, goed, een paar miljoen is altijd een paar miljoen. Maar... Ja. ja, nee, dat is. Uh, het is niet goed om te horen. Je hebt liever dat ze helemaal kaal worden geplukt ja. en de rest van hun leven op een houtje moeten bijten. Ja. Maar dat is lastig. Water, ze schermen Water zich goed en brood. Af. Water en brood. Ja. <laughs> Heeft u Van Gijsels eigenlijk later ooit nog gesproken, de burgemeester? Eindhoven. Ja, ja. van Eindhoven. hierover. hierover, hierover nee. Ja. nee, nee, nee, uh, nee. ik dacht dat uh, je bedoelde de burgemeester van Helmond, maar uh, die hebben we ook gesproken. Ja. En is dat inmiddels weer genormaliseerd? Ja, die, die beveiliging is, uh, is behoorlijk teruggedraaid. Um, uh, het was ook wel heel extreem, hoor. Hij ging in een gepanzerde auto met, met uh, een begeleidende gepanzerde auto... met oh. zes zwaar bewapende heren uh, naar zijn werk. Terwijl ja, uh, hij, zat, uh, hij zat ook wel vaak voor het raam uh, van het gemeentehuis. Dus een beetje een uh, oh. scherpschutter, wist hem ook wel uit te schakelen. Ik moet altijd een beetje om lachen hoe dat gaat... Maar ja, het zal je maar overkomen: dat je een jaar lang uh, dit soort mensen voor je deur hebt. Hartelijk dank. Uh, we spraken met misdaadjournalist Gerold Lyester van Elsvier. Het ging dus over de aanhoudende drugstoreur in Brabant. Aanleiding is de dood van een bodyguard van topcrimineel Willem Molenaar. Hartelijk dank voor uw komst. Graag gedaan. Honderden Twitterberichtjes stuurde de stalker van Caris van Houten... naar zijn slachtoffer. TBS met dwangverpleging was de strafwijs tegen de man. Komende dinsdag doet de rechtbank uitspraak in die zaak. Volgens onderzoekers werken sociale media stalking in de hand. Doordat mensen online steeds meer van zichzelf prijsgeven wordt het stalkers niet alleen makkelijker gemaakt om hun slachtoffers te belagen... maar wordt hun gedrag ook gestimuleerd. Over hoe dat kan, de gevolgen daarvan en de mogelijke oplossingen. Praten we met psychiater Bram Bakker. Goedemorgen. Goedemorgen. Vroeg uit de veren. Ja, een omweggetje genomen, maar nog net op tijd. Ja, <laughs> nou, hartstikke goed. Ja, er, hier, Afsluiting hè, bij de A2. Ja, ineens kan je er dan niet af en dan moet je heel veel verder. Dan nou, ben je een, een lekker rondje aan het rijden dan. <laughs> ja, he? ik zei ik rij zelf wel, maar... mm. Nou, fijn dat het gelukt is en uh, dat u er bent. Uh, ja, het stalken. Is dat, uh, ik zei het zelf, uh, inderdaad uh, draag, laagdrempeliger geworden? Ik ben bang van wel, oh ja. maar dan krijg je altijd weer de discussie... het is niet wetenschappelijk bewezen, dus zou het dan niet waar zijn? Ik, ik, ik denk dat, dat we over tien jaar zeker weten dat het zo is. Want? Hoe komt dat dan? Omdat je gewoon kan lezen waar mensen zich bevinden, bijvoorbeeld? Nou, de meeste stalkers Twitter. leiden aan uh, ernstige psychiatrische aandoeningen. En... Uh... In, in de hoek van de psychoses. Dus dat gaat over gestoorde waarneming, over verkeerde interpretatie uh, van de feiten, uh, van de werkelijkheid. En een bekend fenomeen daarbij zijn de betrekkingsideeën. Dus dat je het idee hebt dat algemene berichten specifiek op jou als persoon gericht zijn. Nou, reken maar uit. Je hebt uh, de waanzinnige gedachte dat een mooie beroemde mevrouw uh, ook verliefd op jou is. En ze stuurt allemaal persoonlijk getinte berichten. En die, die zijn alleen voor jou bedoeld. Zo, zo gaat dat het in, het, in de kop van een uh, stalker? Nou, zo kan het gaan. en uh, Dat zijn niet alle stalkers. Ik uh, kan, kan het niet algemeeniseren naar iedereen. Maar, maar deze trend zit er zeker in, denk ik. Dus het is eigenlijk een hele goede tijd om stalker te zijn. Nou, Want je er is veel informatie veel, beschikbaar. Je kan ongelooflijk veel te weten komen over mensen. Ja. Uh, Gerlof heeft het er niet over gehad. Maar ook, ook boeven hebben wat dat betreft goede tijden. Want als je iemand wil uitschakelen met ja. sociale media... weet je sneller waar die rondloopt of ja. uithangt dan vroeger. En het, het, het zoeken naar dit soort dingen... De, dus de, de mensen die daar naar op, op zoek gaan... is dat heel ernstig of zijn dat mensen... waar je uiteindelijk nog iets aan kan doen? Nee, dat weet je natuurlijk niet, omdat alleen de heel ernstige in beeld komen. Maar ik denk dat er best in Nederland veel mannen zijn, een beetje treurige mannen... die ergens afgelegen, eenzaam wonen... die een preoccupatie hebben met deze of geen en daar alles over verzamelen. Maar zolang ze daar verder niets mee doen... dan moeten ze, moet ze gewoon hun gang gaan. Ja, en het... er is natuurlijk ook het stalken van een bekende. Nou, dat meestalig was dus met Carries van Houten. Ja, dan ja maar natuurlijk. dan praat je toch bijna altijd, is mijn indruk, over een patiënt. Want waarom zal je nou zo ver gaan in dat stalken... dat je erdoor in het gevangen belandt? Oh. Hm. Dat is een punt waarop Nee, maar ik bedoel je het, het, het stalken van iemand die je dus uit je dagelijks leven kent. Ja, maar dat heeft vaak een heel andere achtergrond. Dat, dat heeft vaak te maken met uh, woede en gekrenktheid... en het niet kunnen accepteren van een afwijzing. Bijvoorbeeld en dat is dus iets dan? anders? Ja, absoluut. Ja, mannen die achter hun ex aan blijven zitten omdat ze een nieuwe heeft of omdat ze vanwege een ander is vertrokken, die hebben een heel andere dynamiek. Die, dat, dat zit niet in de hoek van de verwardheid of de psychose. Is het ook een verslaving? Een soort nou, verslaving. Kijk, een, een beetje vervelende missie die ik mezelf heb gesteld is het doorlopen maar er op wijze dat al die sociale media allemaal prachtig zijn en grote voordelen hebben, maar dat er ook uitwassen zijn. En in de verslavingsdienst waar ik werk komen we met regelmaat mensen bezig die sociale media niet meer kunnen hanteren. En iedereen doet er een beetje lachiger over, maar je moet je voor ze als nou één op de honderd en niet normaal mee om kan gaan. En, en miljoenen mensen doen dat. Dan praat je over duizenden mensen die er problemen mee krijgen. En wat en dat bedoelt is... u dan met en niet mee om kunnen gaan? Nou, Twitterverslaving. Ja. En, en collega's van jullie hè, die mij dat hebben opgebiecht, dat ze stiekem op de raarste momenten Twitterberichtjes zitten te zenden. Dat hun vrouw het maar niet mag zien en die op een gegeven moment echt helemaal moeten stoppen met Twitter, omdat ze het niet kunnen controleren. Maar je merkt dat ook gewoon toch, dat je met iemand zit te praten... die ondertussen gewoon steeds op zijn mobiel zit te kijken... en terwijl hij met jou aan het praat is, het bijna blind eh, berichtjes kan versturen. Nou ja, dat, dat, dat is een van de dingen die mij zorgen baart... want ik denk, dat, dat tast dus het normale contact aan. Ja. Ik vind dat, vind dat niet in een normaal contact thuis hoor. Je kijkt op een Amsterdamse terras. Uh, mensen praten met elkaar, of ja, maken geluid naar elkaar... zonder dat ze elkaar aankijken, want ze zitten ondertussen... op het scherm van het apparaat te kijken. Ja. En dan zitten er op tafel natuurlijk ook nog mogelijkheden... bij je mobieltjes, eh, bijvoorbeeld om gezichtsherkenning eruit te halen. Hè? Waardoor je iemand eh, nou ja, gewoon echt kan traceren. Of, of... Ja, en het wo wordt al maar meer. Het begint met dat, dat je een muziekje kan uh, herkennen. En nu dus inderdaad gezichten. Uh, heel veel mensen hebben locaties waar ze zich bevinden aanstaan. Nee, als privédetective kun je in het komen met sociale media. Hm. En terwijl zo'n zo stalker, dat is echt iemand die is ja, schizofreen? Wat... Nou, ik denk dat, dat in de categorie stalkers van beroemdheden... schizofrenie, de meest gestelde diagnose zal zijn. Een waanstoornis kan ook nog, maar dat is een beetje arbitrair gebied. Maar het gaat over mensen die de realiteit uit het oog verliezen. Ja, en dan is zo'n ouderwetse stalker, zal ik maar even zeggen... van voor de sociale media, dat is eigenlijk een andere dan, dan de stalker van nu... Ja, maar het is heel belangrijk om je te realiseren dat een ziekte als schizofrenie... die is niet van alle tijden hetzelfde. In de jaren 50 van de vorige eeuw gingen de wanen over de Russen. En mm -hmm. in de jaren 80 ging het over aids. En uh, toen ging het over computers. En nu gaat het over sociale media. Mm. Begrijp ik nou goed dat het eigenlijk uh, weliswaar enigszins behandelbaar is... maar dat de residieven ongeveer 100% is zo gauw ze uit de behandeling komen... begint het weer van vooraf aan? Dat, dat hoort in ieder geval bij de ziekte schizofrenie dat er vaak echt helemaal geen ziektebesef of ziekteinzicht is. Dus je kan die mensen medicijnen geven. Sommigen knappen daar heel erg goed van op. Maar als ze zelf ondertussen steeds maar niet het idee hebben... dat er iets raars met ze aan de hand is... dan laat je ze vrij, dan stoppen ze met die medicatie. En dan komt, komen al die bizarre gedachten gewoon weer naar boven. Want tegen die stalken van Chris van Hout... Hè, dat is de aanleiding van dit gesprek... daar is het TBS met dwangverpleging tegen geëist. Is dat nou verstandig? Het, nou, het, het, het klinkt zwaar. Ja, het is ook zwaar. Maar ik kan niet inschatten hoe, hoe men getaxeerd heeft... hoe ver die man kan gaan in, in zijn bewondering... tussen aanhalingstekens voor deze filmster. En als, als, als de gedachte is dat die man in staat is... Uh, om haar fysiek schade toe te brengen... dan denk ik dat dat te verdedigen valt. Betekent het eigenlijk ook dat de maatschappij... of in ieder geval deze categorie waar we het over hebben... mensen die meer dan normaal in de belangstelling staan zich toch meer dingen moeten realiseren... hoe ze met hun eigen sociale media omgaan... en daar iets aan aan moeten passen. Nou, ik zou de dames in kwestie wel ter overweging willen geven... om goed na te denken over wat ze twitteren. Want ze hebben het om te beginnen niet nodig. Ze zijn toch al beroemd Maar wat te moeten ze niet doen dan? Nou, hou het algemeen. Dus laat weten dat je blij bent dat je nieuwe film in première is gegaan. Maar zeg ja. niet, ik ben nu zo leuk met uh, mijn vriendinnen... bij uh, de bijkoren van de ja, vanavond Nogal wezen wat. eten ja, bij ja. Huppel de pup. Ja, ja. ja nou, nee, maar geef ze voor, vanavond wezen eten bij Huppel de pup. Nou, dan ben je daar weg. En dan? Ja, je geeft dus details vrij uit je, uit je leefomgeving. En waardoor het signaal komt bij degene die daar gevoelig voor is... dat die denkt, Goh, ze had eigenlijk gewild dat ik in dat restaurant zat. Nou ja, ergens anders staat dat iemand in de pijp woont. En dan is dat restaurant. En zo kom je dus uiteindelijk heel makkelijk achter iemands natuurlijke leefomgeving. En we, weet je ook, of kan uh, houdt er veel in het buitenland... of oh. ze in Nederland is bijvoorbeeld. Ja, ja. Dat, dat soort dingen. Goed, Dat is voor die categorie. Hoe is het voor normale mensen... die daar toch rekening mee willen houden? Dat ze dus op een of andere manier, als ze er een beetje last van krijgen... Uh, dingen niet moeten doen of wel moeten doen juist... in hun gedrag met de sociale media. Ik denk op het moment dat je last krijgt van iemand die jou volgt, terwijl je daar geen zin in hebt, moet je, moet je alle voorzorg nemen. Want je weet niet hoe het kan escaleren. En het, het is voorzorg, maar erover nadenken is verstandiger dan er niet over nadenken. En, voor, en voorzorg is dan gewoon over de prijzen van broccoli uh, twitteren. En je hoeft er gewoon helemaal niet te twitteren. Dat is nog geen nou ja, Ga dat die mensen maar eens uitleggen. Zeg. Nee, maar goed. Uh, mijn schoonzusje, uh, jong schoonzusje... Die, die twittert alles met al haar vrienden... omdat ze elkaar volgen, want dat is goedkoper dan sms'en. Dus ja. ik ga nu naar het voetbalveld. Ja, Er zal daar een seksueel geobsedeerde man door het dorp lopen... die, oh. uh, die zo'n meisje op het oog heeft. Maar dit is al een inhoudelijk hele sterke opmerking... vergeleken bij de meeste berichten op Twitter. Ja. Ja, ja, ik vind het een mooi medium ook. Ik twitter zelf ook, maar uh, niet, niet over mijn privé. gaat niemand wat aan. Hartelijk dank, uh, Bram Bakker. Psychiater Bram Bakker. We spraken met hem dus over de invloed van sociale media op uh, stalkgedrag. Op dit moment zeggen stalkers trouwens een taakstraf, hè, meestal. Ja, en dat, en dat, dat helpt natuurlijk niet. Dat helpt natuurlijk niet. Goed, uh, hartelijk dank. We gaan zo meteen uh, door. Dan beginnen we met die uit de hand gelopen actie van Greenpeace. Tot zometeen. Samen thuis, samen dros. Alle dieren opgelucht. Zaterdag 15 oktober wordt het jachtseizoen geopend. Maar Vroege Vogels was bij een andere opening. In een illegale jachthut op de Veluwe werd een jachtmuseum geopend.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 Voor een zevenachte Fjord Cruise van 749 euro gaat u naar uw reisagent of hollandamerica.nl. Dit is Radio 1.